1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. Goedemiddag. Een van de kernreactoren in Japan heeft even volledig droog gestaan. Tientallen doden bij aanslag in Afghaanse provincie Kunduz. Duizenden banen weg bij UEV en sociale verzekeringsbank. Het weer, veel bewolking. Alleen in het zuiden en westen een enkele opklaring vanmiddag. Het wordt 11 graden op de Wadden en zo'n 15 graden in Limburg. Morgen dan is er meer zon en dan kan de temperatuur in het zuiden oplopen tot 17 graden. In het noorden blijft het 11 graden. De dagen daarna eerst droog met ruimte voor zon. Later een toenemende kans op neerslag. Zometeen meer nieuws vanuit Japan. Nu eerst een reactie op die catastrofe daar. Vanuit Duitsland. De minister van Buitenlandse Zaken daar, Westerwelle. die houdt er rekening mee dat de levensduur van kerncentrales in Duitsland toch niet worden verlengd. Westerwelle zei dat naar aanleiding van de problemen in Japanse kerncentrales... na de aardbeving en de tsunami van vrijdag. De laatste Duitse kerncentrales zouden afhankelijk dichtgaan in 2021. Maar de regering besloot vorig jaar... de levensduur van 17 van die kerncentrales te verlengen. Kleine meerderheid van het parlement ging daar toen mee akkoord. Volgens Westerwelle moet dat besluit nu mogelijk worden heroverwogen. Eurocommissaris Uttinger zegt dat oudere Duitse kerncentrales... mogelijk gesloten moeten worden. Bij het uitkeringsinstituut UWV verdwijnen de komende jaren duizenden banen... en bij de Sociale Verzekeringsbank honderden. Dat staat in een brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer. Hij wil dat de uitvoeringsorganisaties de komende jaren fors bezuinigen. De bezuinigingen moeten oplopen tot een bedrag van 410 miljoen euro in 2015. De opgelegde bezuinigingen zijn onderdeel van het streven van het kabinet... om 18 miljard te bezuinigen en om de overheid efficiënter en slagvaardiger te maken. In Kunduz, de provincie in Afghanistan, zijn bij een zelfmoordaanslag... zeker 37 mensen omgekomen en meer dan 40 mensen gewond geraakt. Een zelfmoordterrorist sloeg toe bij een recruteringscentrum van het leger. De Taliban plegen de laatste tijd steeds vaker aanslagen... in de Noord-Afghaanse provincie. Vorige week donderdag werd de politiechef van Kunduz gedood. Nederland stuurt een missie naar Kunduz om politiemensen daar te trainen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is tegen het plan van de Rotterdamse Korpschef om het DNA van alle Nederlanders op te slaan. Volgens het ministerie gaat het plan te ver. De huidige registratie zou voldoende zijn. dit moment wordt alleen het DNA opgeslagen van verdachten van misdrijven waarop meer dan vier jaar celstraf staat. Ook verschillende politieke partijen hebben het plan van Korpschef Pauw direct verworpen. De Rotterdamse Korpschef zegt dat er meer misdrijven kunnen worden opgelost als het DNA van alle Nederlanders wordt opgeslagen. En vindt dat de privacy ondergeschikt is aan het opsporingsbelang. Het proces Wilders, dat is weer hervat. Nog niet met een inhoudelijke zitting. Het woord was vandaag aan de verdediging. Die mocht proberen aan te tonen dat het Openbaar Ministerie helemaal geen recht op vervolging heeft. En mocht dat lukken, dan komt er helemaal geen proces en is de zaak Wilders voorbij. Een verslag van Jeroen de Jager. Het zou door zoveelste verrassende wending kunnen zijn... dat de Amsterdamse rechtbank besluit dat het OM niet ontvankelijk is. En dus geen recht heeft op vervolging. En het gekke is dat rechtbankvoorzitter Van Oosten... keer op keer laat doorschemeren dat het wel eens zou kunnen. Luister maar naar dit stukje tussen Van Oosten en Moscovic. Dat staat toch wel vast dat die getuigen worden gehoord? Althans, uh, als u de verweren die vandaag gevoerd worden... In die die voegen. Ja, oké, okay, dan begrijpen we elkaar. In diervoeg. Ja. Uh, dus als het zover komt ja. dat er getuigen voor ja. gaan plaatsvinden, maar u doet er alles aan om dat te voorkomen. Ja. Te <laughs> maar zover is het nog lang niet. Eerst moest Moskovits vanochtend aantonen dat het OM geen recht heeft op vervolging. Of dat de Amsterdamse rechtbank helemaal niet bevoegd is. Het proces zou volgens de verdediging door de Haagse rechtbank gedaan moeten worden, want Wilders woont niet in Amsterdam. Wilders werkt in Den Haag. Den Haag is ook de eerstgenoemde pleegplaats. Het feit is niet in Amsterdam begaan. Wilders was niet in Amsterdam toen de dagvading is uitgebracht. Wilders heeft zijn woonplaats niet in Amsterdam gehad... Het OM had niet in Amsterdam mogen dagvaarden. Het OM heeft in dat opzicht de heer Wilders afgehouden van de rechter die hem toekomt. En verder zegt Moscovici dat het OM niet ontvankelijk is... op een heel aantal punten die moeilijk 1, 2, 3 uit te leggen zijn, behalve deze. Namelijk dat de film Fitna, waarin Wilders allerlei gevraagde uitlatingen doet... niet in Nederland op internet is gezet. Is het feit in Nederland gepleegd? Vraagteken. Als bijvoorbeeld de opruiende boodschap van artikel 131 via een radio, radiostation in plaats A wordt uitgezonden en opgevangen in plaats B, is A de plaats van het delict. Als A in het buitenland ligt, is de Nederlandse strafwet dus in beginsel... Tijdsbeginsel niet toepasselijk. Woensdag mag het OM reageren op alle juridische redeneringen van het kamp Wilders. En dan horen we 30 maart van de rechtbank of het proces nu wel of niet doorgaat. Dit is het NOS-journaal. Het door Altmegens. Ja, vijf over één is het. Nu dan toch naar Japan. Volgens de autoriteiten daar is er nog weinig gevaar voor de volksgezondheid. Toch zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd... na een tweede explosie bij de kerncentrale in Fukushima. Intussen dus heeft een derde reactor even droog gestaan. En dreigt ook daar ontploffingsgevaar. Correspondent Joan Veldkamp in Tokio. We hebben nu verbinding met haar. Uh, Joan, hoe serieus is het gevaar van zo'n derde explosie bij Fukushima? Ik denk dat het heel serieus is. Want bij die andere twee werd er ook gedaan alsof het allemaal wel goed zou komen. En die zijn ook de lucht ingevlogen. Ja, één hadden we zaterdag. Hè? Reactor één en drie die, die ontplofte vannacht. En, en, en twee staat ja. dus ook op, op, op uitspatten. Ja, ja, ja, het is heel tragisch. Het, ja. is ook, uh, het is ook gewoon eng. En, maar er is, zegt de overheid steeds, geen of nauwelijks besmettingsgevaar? Weet je, niemand weet het meer. Wij hebben allemaal gevoel dat niemand het meer weet. En natuurlijk zegt de overheid dat er nauwelijks uh, gevaar is voor besmetting. Want het enige wat ze nu willen doen is een soort crisismanagement en het beperken van uh, nog meer paniek... Uh, maar ik denk zelf dat niemand het meer weet. Merk jij er iets van, van paniek uh, van onder de mensen? Nee, er heerst een soort ingetogen bezorgdheid. Ik uh, heb een reportage gemaakt waarin ik mensen heb geïnterviewd. Uh, ik hoop dat die morgen uh, te horen zal zijn. En uh, dan lijkt het net alsof ze heel rustig staan te kijken naar een televisie... met beelden van een explosie. Maar als je ze dan vraagt hoe voel je, wat maakt het voor indruk op je... dan zijn ze heel erg bezorgd. Ja... Nou is Japan voor een groot deel afhankelijk van kernenergie. 18 centrales hebben ze in totaal. Hè? Een, een aantal ligt daar nu stil van dan. Maar hoe, hoe moet dat met de elektriciteitsvoorziening? Hebben ze noodplannen? Nou ten eerste hebben ze vijf kerncentrales. Het is echt uh, een heel groot aantal. Omdat ze totaal geen uh, natuurlijke uh, energiebronnen hebben. Er, is, er zou een nieuwe kerncentrale worden gebouwd. Maar dat plan is al helemaal van de baan. En uh, kijk, wat Japan, de enige les die Japan misschien zou kunnen leren... van deze verschrikkelijke gebeurtenissen... is dat ze uh, een andere manier van energiegebruik uh, moeten gaan hanteren. Uh, ik zeg altijd, het was de city of blinding lights. Je had hier overal uh, verlichte kantoorgebouwen tot diep in het... Uh, het kon niet op... Uh, en nu krijgt men eindelijk in de gaten dat dat, uh, een hele hoge kosten, dat dat een hele hoge tol heeft. Namelijk dat je energie krijgt, goedkoop, kerncentrales. Maar het, het kan dus niet zo verder. Dus Ze moeten hun hele energieconsumptie uh, ja, gaan herzien. Wat gaan we doen om uh, deze vreselijke risico's te beperken? Mm -hmm. Ja. Uh, de redactie, die had net iemand uit Nederland aan de telefoon. In Tokio, bij jou daar. Uh, die gaat nu zijn koffers pakken en zegt... Uh, ik heb het wel gezien, ik uh, ben weg uit Japan. Uh, heb jij de indruk dat dat uh, meer buitenlanders uh, doen? Ja, ja. ja. Er is een, uh, op dit moment is er wel een sfeer van... Uh, waar ben jij nog niet weg? En zou je niet zo langzaam aan te gaan? En, uh, ik moet je eerlijk zeggen dat... Um, ja, dat, dat, dat is niet plezierig, want je krijgt zelf ook wel het gevoel... Uh, moet ik niet uh, meteen nu vertrekken. Maar het, het, het is ook wel een beetje een paniekreactie... omdat iedereen elkaar zo aan het mailen is en aan het twitteren en weet ik veel wat. Um, maar het, het is wel een feit. Ja, er zijn een heleboel mee of buitenlanders nu aan het vertrekken... en voor uh, uh, ouders met kinderen. Okay. John Velkamp in Tokio, dankjewel.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 Door de aardbeving en het tsunami hebben veel bedrijven de productie stil moeten leggen. Op de beurs daalden de aandelen van Toyota, Nissan, Sony en Toshiba scherp. En de Nikkei-index leverde 6,2 in en daalde tot het laagste niveau in vier maanden. Turkije, dat heeft zich uitgesproken tegen buitenlandse interventie in Libië. Daarmee is de kans op een vliegverbod boven Libië aanzienlijk verminderd. De Turkse premier Erdogan zegt dat een optreden van de NAVO de problemen in Libië alleen maar zou verergeren. Turkije speelt als groot NAVO-lid in de regio een belangrijke rol... bij een besluit over een eventueel vliegverbod. Vooral Frankrijk probeert andere landen over te halen om mee te werken aan zo'n vliegverbod. Om een einde te maken aan de bombardementen door het leger van Gaddafi. Maar Erdogan ziet daar dus niets in. Bij een voetbalwedstrijd in Rotterdam zijn gisteren 15 mensen opgepakt wedstrijd tussen VV Schiebroek en DRGS liep uit de hand toen het 3-2 stond voor de thuisclub. De vlam sloeg in de pan nadat een speler van Schiebroek een elleboogstoot had uitgedeeld. In een tumult dat daarna ontstond raakten twee voetballers gewond. En vervolgens heeft de politie dus 15 mensen van de bezoekende ploeg gearresteerd. Sport. Schaatsen. De internationale schaatsfederatie heeft bekendgemaakt dat de WK kunstrijden die zouden volgende week in Tokio worden gehouden uitgesteld zijn. De ISU heeft nog geen nieuwe datum genoemd voor het evenement. En het uitstel heeft natuurlijk alles te maken met de ramp in Japan. Eerder werden de basketbal- en de voetbalcompetitie tot nader orde uitgesteld. Het Nederlands cricketteam heeft op het WK in India ook het vijfde duel verloren. Tegen Bangladesh kwam Oranje niet verder dan 160 all-out. Bangladesh had slechts 41 overs nodig om te komen tot een totaal van 166. Oranje speelt nog één wedstrijd op dat WK. Vrijdag is dat tegen Ierland. FC Twente blijft het voor de wind gaan. De club is nog steeds in de race voor het landskampioenschap, speelt de bekerfinale en kan donderdag de kwartfinales bereiken van de Europa League. Dat de fans FC Twente ook volgend seizoen trouw blijven, blijkt uit het feit dat de 7000 extra plekken die het stadion krijgt waarschijnlijk allemaal aan de man worden gebracht. Volgens technisch manager Jan van Halst staan er nu al 4500 mensen op de wachtlijst. Met 30.000 plekken voldoet de Veste na de verbouwing ook aan de norm om kwalificatiewedstrijden van Oranje te organiseren. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Eén van de kernreactoren in het Japanse Fukushima heeft korte tijd compleet droog gestaan. Bij uitkeringsinstituut UWV verdwijnen de komende jaren duizenden banen... en bij de Sociale Verzekeringsbank honderden. En in de Afghaanse provincie Kunduz zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 37 mensen omgekomen. 12 minuten over één. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Jurgen van den Berg pakt de draad weer op zometeen met deel 2 van Lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Afgelopen weekend was de carrièrebeurs waar studenten en starters op zoek konden naar een baan. Het kabinet Rutte wil stimuleren dat de werkzoekenden en mensen die nu een uitkering hebben met een eigen bedrijf beginnen. Bij eigen werk in Amsterdam helpen ze mensen al een tijdje met veel succes. In het Radiodagboek volgen deze week uitgever en Elschotbiograaf biograaf Fik van der Rijt. Hij heeft net zijn verzameling van bijzondere Elschot-boeken compleet... En wat nu? Dan zeg ik J.C. Bloem na, de vervulling is het einde van de droom. <laughs> en dan moet je weer op zoek naar andere dromen om die waar te maken. Dan staat het maar in die kast. En naar halftweezestand.nl en daarin gaat het over kernenergie. Allemaal naar aanleiding van de problemen na de zware aardbeving in Japan... met de kerncentrale in Fukushima. De Nederlandse regering heeft plannen voor een tweede kerncentrale in Borselen, Maar is dat wel verstandig en veilig? De stelling, de ramp in Japan toont aan dat kernenergie te onveilig is. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, kost 50 cent. U kunt gratis bellen, nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stam.nl en ook twitteren naar @stam_nl. Dit is Radio 1. Lunch. Studenten, starters en professionals konden afgelopen weekend op de carrièrebeurs op zoek naar een baan. Het kabinet vindt het ook belangrijk dat mensen die al langer werk zoeken weer aan de slag gaan. En bij voorkeur als zelfstandig ondernemer. Volgens Rutte en de Zijnen is dat ook het ei van Columbus voor mensen die nu een uitkering hebben. Straks horen we de verantwoordelijke staatssecretaris, de krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar eerst praat ik met Frans Heesels. Al vijf jaar helpt hij werkzoekenden met groot succes bij het opstarten van een eigen onderneming. Hij is teammanager bij Eigenwerk in Amsterdam, waar ook allerlei uitkeringsinstanties bij betrokken zijn. Welkom. Dank u. Uh, wat doen jullie precies daar bij Eigenwerk? In um, het kort komt het erop neer dat iedereen die in Amsterdam een uitkering geniet... die gerelateerd is of aan het UWV of aan de dienstwerken inkomen... bij ons terecht kan voor begeleiding richting zelf zelfstandig ondernemerschap. En wat houdt het dan in? Wil jullie zeggen eerst van nou, dit is een, een, een, kans, een ja, plan nou, met kansen of totaal niet? Ja, nee, we kijken eigenlijk naar twee dingen. Uh, uh, de man en zijn plan of de vrouw en haar plan. Uh, want 50% van de deelnemers is vrouw, 50% van de deelnemers is man. En dan kijken we eigenlijk van, uh, heeft jouw plan potentie? En vervolgens ben jij dan ook de persoon die dat eventueel uit zou kunnen voeren met onze hulp. En eigenlijk komt iedereen ervoor in aanmerking? Uh, ja, um, uh, in principe wel. Uh, we zijn begonnen ooit uh, vijf jaar geleden met de leeftijd vanaf 40 plus. En vanaf 2010 hebben we die leeftijdsgrens helemaal losgelaten. Uh, ja, als je een uitkering hebt van een van bovengenoemde instanties... dan kan je in principe deelnemen aan eigen werk. Dus WWW, eh, www heet dat, bijstand, uh, arbeidsongeschiktheidsuitkering... Ja. maakt allemaal niet uit. Ja. Allemaal komen ze in aanmerking. Ja. Ja. Um, wat voor plannen heb u allemaal voorbij zien komen? Uh, echt enorm variërend. Van uh, klusjesman die voor zichzelf ging beginnen, uh, tot uh, mensen in de ICT-architecten die voor zichzelf uh, zijn begonnen. Maar we zijn bijvoorbeeld ook. Of we. Iemand is met behulp van ons een vliegtuigverhuurbedrijf gestart op Lelystad. De tuk-tuks die op Texel rondrijden is een concept van eigen werk. Um, nou, uh, you name it, we did it. Ja, dit zijn allemaal geslaagde dingen We hebben ook eens ja. volslagen waanzin voorbij zien komen? Um, nee, eigenlijk niet. We hebben wel concepten voorbij zien komen van we dachten wat moeten we daarmee? En uh, dan ga je wat uitgebreide marktonderzoek doen en dan blijkt dat er wel een markt is. Alleen die ligt niet in Nederland, maar buiten Nederland. Ja, nu met internet ondernemen is dat zo eigenlijk open voor iedereen. Uh, de hele wereld kan je klant zijn als je het goed aanpakt. Ja, ja. Dus die mensen kunnen zelfs aan, uh, aan, aan, uh, op de rit worden geholpen... en dan ja. via het internet naar het buitenland gaan. Dan ja. nou, horen we steeds over allerlei bezuinigingen, ook bij ja. het UWV. Er ja. komt net nog een berichtje binnen op, uh, op het ANP-net. Uh, UWV verdwijnen 5000 tot 6000 banen. Hebben jullie daar geen last van? Don? Ja, natuurlijk hebben wij er last van. Wij zijn een samenwerkingsverband met het UWV. En uh, daar waar er bezuinigd wordt... Hoe goedkoop en effectief wij ook werken als eigen werk, want dat doen we absoluut. Um, ja, gaat dat consequenties hebben? En wat dat exact voor consequenties gaat hebben in 2012? Ja, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Nee, want er wordt ook gemorreld aan die reïntegratiebudgetten. Ja. Ja. Krijgt u daar ook onmiddellijk mee te maken? Ja, in Amsterdam is al een uh, aanzienlijke bezuinigingsoperatie uh, aan de gang. Uh, op de reïntegratiegelden. Dat geldt nu dus ook het UBV. Houdt in dat je creatiever met je middelen en samenwerkingsverbanden om moet gaan. Ja. Want, want vanuit Den Haag, met ja. name het kabinet, zegt dus van... nou, we, we vinden dit goed, hè? hoe meer ondernemers, hoe beter. Eigenlijk ja. zeg, ik maar, zeg ik ze maar even na. Ja. Uh, maar intussen wordt er dus wel gerommeld aan allerlei uh, regelingen... die dat mogelijk moeten maken. Ja goed, uh, het een sluit het ander niet per definitie uit moet ik uh, heel eerlijk zeggen. Uh, alleen gaat het natuurlijk om in welke mate het gebeurt. Uh, we zitten nu met smart te wachten op uh, in het regeringsakkoord staat iets geschreven over de ondernemerspleinen die er landelijk zouden moeten komen. Nou, we zullen zien wat daar de ideeën van de regering over zijn. En hoe daar invulling aan gegeven kan worden. En wat dat vervolgens de kosten zijn. Uh, wat, wat zijn dat precies? Uh, in principe is de bedoeling van de regering... dat iedere gemeente een ondernemersplein krijgt... waar alle faciliteiten die te maken hebben met ondernemerschap... vanuit het publieke domein op één... Ja, virtueel of fysiek loketplaats. Als je wat wil, ga je daarheen en dan kan je alles, alles bij elkaar kan je ja. vinden. Ja. Nou, we, we hebben vanmorgen even gebeld met uh, de staatssecretaris die erover gaat... Hè, de krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik vroeg ja. hem of hij denkt dat een bedrijf uh, beginnen, een eigen bedrijf... dus starten, de komende jaren populairder wordt. Nou ja, als ik kijk naar de trend van de afgelopen 25 jaar... dan is het aantal ondernemers in Nederland verdubbeld. We hebben nu zo'n 1,1 miljoen ondernemers. En als je ook kijkt naar het aantal mensen... Uh, dat een bedrijf start uh, uh, in Nederland, dan zijn wij zo ongeveer koploper in Europa. En... Nou, ik heb hier de cijfers voor me van 2009. 1.800 mensen uh, zijn vanuit de bijstand een eigen bedrijf gestart. En 10.000 mensen vanuit de WW. En dat zijn grote aantallen. Dus ja, mensen zien kennelijk heel veel kansen. Ja, maar weet u ook hoeveel er dan nog in, intact zijn? Want uh, je kan natuurlijk een eigen bedrijf beginnen... maar je moet ook je kop boven water houden. Nou ja, ik, de, natuurlijk zal het zo zijn dat uh, een aantal bedrijven... natuurlijk ook weer uh, uh, failliet gaat of het niet redt. Uh, maar op zichzelf uh, geven deze cijfers wel aan... dat mensen heel veel belangstelling ervan hebben. En dat kan ik me ook goed voorstellen, want voor sommigen... Yeah is het uh, veel beter om een bedrijf te starten. Die voelen zich veel meer thuis als eigen ondernemer dan als werknemer. Dus dat biedt voor mensen een heleboel kansen. En wij als overheid ondersteunen dat ook. Ja, Dan nou had u het over cijfers over 25 jaar. Hè, dus het heeft ook niet direct alleen maar met die crisis te maken... waarin we nog steeds een beetje zitten. Nou, die trend is in ieder geval zo dat het aantal startende ondernemers... Uh, over een loop, de loop van een aantal jaren geweldig is toegenomen. Ja, wij als overheid ondersteunen dat ook hè, met een aantal regelingen... Uh, waarbij we mensen kunnen helpen om het bedrijf op te starten starten, maar ook uh, begeleiding na die opstart uh, om te zorgen dat het bedrijf, het bedrijf inderdaad niet omvalt. Hmm. En, en, en waarom, uh, euh, laten we zeggen, wilt u hier liever geld aan uitgeven dan aan al die uitkeringen? Nou ja, omdat mensen als ze een baan hebben of als ze aan het werk zijn... dat is natuurlijk toch de beste manier om mee te draaien in de samenleving. Wij willen dat mensen meedraaien in de samenleving... en niet wegdraaien in een uitkering. Dus als mensen hier kansen zien en er enthousiast voor zijn... en gemotiveerd zijn om voor zichzelf te beginnen... ja, dan ondersteunen wij dat vanuit het kabinet ja. van harte. En valt dit dan ook onder het kopje reïntegratie? Want daarvan dacht ik nou juist hebben gelezen... dat die budgetten daarvoor worden teruggeschroefd. Dat klopt. Er is overigens al een aantal jaren een heftig debat, ook in de Tweede Kamer over de effectiviteit van al, die, uh, van al dat geld wat daarmee is gemoeid. Dus wij zijn van mening dat, het, uh, dat we meer moeten doen... en meer kunnen doen met minder geld. Als we dat beter organiseren, gerichter inzetten... en veel meer en aanwenden voor het nodige maatwerk... dan zijn wij ervan overtuigd dat dat ook kan. Ja, en wat zijn dan de belangrijkste voordelen... ten opzichte van een normaal Nou, Waar het hier om gaat is dat je mensen... Ja, eigenlijk helpt om zichzelf te ontplooien. Als mensen de kansen zien om euh, nou ja, met een eigen bedrijf... veel beter uit de voeten te kunnen dan als werknemer... dan vinden wij dat je mensen die kansen ook moet bieden. Vandaar ook dat wij allerlei regelingen hebben... om mensen niet, act niet alleen actief op weg te helpen met hun eigen onderneming... maar ook om ervoor te zorgen dat die onderneming... niet na een paar maanden weer omvalt. Staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... eerder deze ochtend. Uh, ik praat door uh, met... Uh... Uh, Frans Heesels van Eigenwerk in Amsterdam. Want even die cijfers zijn interessant. Hoeveel bedrijfjes hebben jullie intussen succesvol naar de goede weg geleid? We hebben een kleine 1200 mensen begeleid de afgelopen uh, vijf jaar. Daarvan is zo'n 70% gestart met zijn bedrijf. Dus dat is een, uh, een kleine 850, 900 bedrijven. Daarvan is uh, 65% volledig uitkeringsonafhankelijk. Dus... Uh, hebben hun uitkering vaarwel kunnen zeggen. Kunnen we hebben broek houden, ja. Net op de vraag van, uh, die gesteld werd aan staatssecretaris de Kom... hoe gaat het op de langere termijn met die ja. bedrijven? Ja, maar we maar hebben dat vroeg me af van jullie begeleiders en dan, ja. dan zijn ze een tijdje bezig. En dat is natuurlijk handig als je dan nog eens een keer gaat kijken. Van ja. hoe, hoe gaat het nu? Ja. Nou, uh, Het criterium voor een levensvatbaar bedrijf is drie jaar. Dat wil zeggen dat je na drie jaar eigenlijk kunt bepalen... Van, goh, is, is dit nou in potentie echt een gezond volwassen bedrijf? Dus wij hebben gemeten uh, hoeveel bedrijven die er via ons gestart zijn drie jaar na dato nog bestaan, uh, niet teruggekeerd zijn in de uitkering... het overbekende draaideur-effect wat je wel eens hoort. En 80 van de mensen die gestart zijn met hun bedrijf... vanuit eigen werk, uh, bestaat nog na drie jaar. En dat is een torenhoog percentage. En ik denk dat dat er alles mee te maken heeft... dat iemand die start vanuit een uitkering is dermate gemotiveerd... om dat op die manier te doen... Dat dat absoluut meehelpt in de wat wij noemen de duurzaamheid. Plus ja. natuurlijk de begeleiding. Dus dat is het voordeel, laten we zeggen, voor deze mensen dat ze niet dat normale traject in gaan. Maar dit, dit, deze weg bewandelen. Dus beginnen met dat eigen bedrijf. Ja. En nu zien jullie het echt een trend, hè? Ja, nou ja, trend. het is natuurlijk een economisch verschijnsel. Je ziet steeds minder dienstverbanden tussen werkgevers en werknemers. En steeds meer opdrachtenrelaties. Uh, opdrachtgever, opdrachtnemer. Uh, en ja, dat is, dat is uh, een economisch principe wat al een tijdje aan de gang is. Uh, Houdt gewoon in dat steeds meer mensen vanuit hun vak zichzelf zullen gaan verhuren... Uh, in plaats van in dienst treden bij een werkgever. Ja. En nou komen die ondernemerspleiningen er dus komen. We ja. moeten nog afwachten wat het kabinet daar precies mee wil. Ja. Maar uh, ik neem aan dat er vanuit de rest van Nederland dan ook naar jullie uh, werk daar in Amsterdam wordt gekeken. Van, Absoluut. Kunnen we dat niet kopiëren? Ja, nou, we, we hebben uh, al uh, aardig wat uitgewisseld uh, met andere gemeenten. Uh, in de G4, uh, de grote vier, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amsterdam. Is onze werkwijze te uit en te na bekend... En is de intentie om er ook echt iets mee te gaan doen. Maar nogmaals, dat heeft natuurlijk ook een relatie met de aankomende bezuinigingen. Ja, zeker. Maar Goed, is het mogelijk. is een succes in Amsterdam in ieder geval. Dank u wel. Eigen werk uh, heet dat. Uh, dank voor de uitleg, Frans Heesels. Dank u. Het Radio Dagboek. Deze week met... Vic van der Rijts, uitgever, Nijger van Ditsma. Uh, ook nog eens auteur van de Elschopbiografie. Biografie. En dan is het Boekenweek deze week. Ja, en Fik van der Rijt houdt van verzamelen en dan vooral van muziek en boeken. Hij houdt er ook van om wat met die verzamelingen te doen. Hij heeft al meerdere cd's gevuld met zijn uh, muziekkeuze... en nu dus de biografie van Schot, van wie hij ook alles in de kast heeft staan. Dus dit is wel iets van de etalage. Ja. Vast niet in, in een doos, <laughs> kan ik je vast zeggen. Zullen we die daar los bij leggen? Uh, nou, net uh, kwam Mark Schaap van Ateneum Boekhandel. Een van de mooiste boekhandels van de stad. En die uh, gaat een etalage inrichten... Naar aanleiding van de biografie die ik geschreven heb over Willem Elschot. Uh, zal ik je deze ook nog even geven? Ja, vers van vroeger. Dat is een hele mooie typografie van SGD. Ja, de verzamelen, dat verzamelen dat zit in je. Mannen hebben dat meer dan vrouwen, heb ik gemerkt. Althans, vrouwen verzamelen ook, maar meer uh, schoenen met naaldhakken. En, uh, ja, Die hebben voor me een grote schoenenverzameling, klerenverzameling. Bij mannen heb je postzegels, suikerzakjes. Uh, Grammofoonplaat, boeken. En ik ben eigenlijk uh, vanaf het moment dat ik ging studeren. enorme boekenverzameling geworden. Ik probeer ook altijd de eerste uitgaven te vinden. He, hoe is een boek verschenen. op het moment dat de schrijver het voor het eerst zelf in handen had? Dat is toch een fascinatie. En uh, ja, zojuist heeft Mark ook een flink aantal uh, van die oude uitgaven meegenomen. voor de etalage en meldtoneer. Heel veel verzamelaars hechten ook heel erg aan he, die. die, die met witte handschoenen pakken ze die boeken beet. Ja, ze doen er allemaal voorzichtig mee. Er is geen sprake van dat die worden uitgeleend. Ik ben er in de loop der jaren veel gemakkelijker mee geworden. Het kost me emotioneel geen enkele moeite... om nu net zojuist zo'n 20, 25 boeken mee te geven. Maar hij werd, hij werd dus uitgegeven in Nederland. Ja. Een Nederlandse bent. uitgever. Ja. ja. Heel veel mensen die vinden het ook allemaal flauwkul. Het gaat erom de inhoud, roepen ze al meteen. En dan hebben ze natuurlijk groot gelijk. En, en sommige mensen zijn met de inhoud alleen tevreden. Maar ja, ik ben... Een Nederlandicus, nou ja, dat stelt niet zoveel voor. Maar ik ben vooral een, een boekwetenschapper. Ik vind het leuk ook om aan de fysieke vorm van een boek conclusies af te leiden. Hè? Nou, zojuist was Mark Schaap dat Die zegt... Hé, hey, werd Elschot al in 1913 in Nederland uitgegeven? Ja, dat kun je dus in het boek afleiden bij C.A.J. van Dishoek. Ik ga dan uitzoeken wie hij is, C.A.J. van Dishoek. Nou, dat blijkt een Zeeuw te zijn. Met een grote belangstelling voor Vlaamse literatuur die naar het noorden is vertrokken en vanuit Bussum een uitgeverij heeft uh, ontwikkeld. Waarbij uh, hele beroemde Vlamingen, Cyril Buyssen, Herman Terling... ook werden uitgegeven. Op dat moment wordt je ook duidelijk dat Elsgrots... een beetje deel uitmaakt van een soort literaire groepering. En al verder studeren kom je erachter dat Buyssen... een belangrijke rol heeft gespeeld bij het uitgeven van het boek Vila de Rozen. Nou, en zo zie je dus dat je vanuit de fysieke staat van een boek... Als je dan dieper gaat zoeken, allerlei conclusies kunt uh, afleiden over de totstandkoming van zijn werk. En waarom het in Nederland is gepubliceerd. Mm, even kijken, wanneer uh, ga je het opruimen, opdoeken weer? Die. Nou, hij, hij zal de hele boekenweek erin blijven. Dus uh, de, o, okay. tien dagen. Mooi. En ja. dan uh, geef ik je namelijk nou even een, uh, een telefoontje. Dat, uh, ja. Ik zit nog even te denken, misschien dat je ook nog even die gedenkboeken van Cardinal Mercier moet meenemen. Ik heb uh, twee weken geleden mezelf een cadeautje gegeven. Het enige onbereikbare Elschot-boek dat ik nog niet had. Een luxe-editie van Villa de Rozen. Nou, er zijn er tien op de markt gekomen, waarvan vijf in volledig perkament. Nou, en de bezitter van nummer één die is een paar maanden geleden overleden. Ja, je gaat niet meteen die dag erop en die weduwe op de stoep staan... maar ik kende haar goed, die weduwe. Dus ik heb haar wel gevraagd op een gegeven moment na een paar weken... goh, wat gaat er met de boeken gebeuren? Het is maar goed dat ik dat vroeg, want toen hoorde ik dat de boeken al de deur uit waren, voor een deel. En bij een Utrechtse handelaar waren terechtgekomen, die ik goed kende. Dus ik heb meteen gemeld dat ik uh, een zekere belangstelling had. Ook weer niet overdrijven, ook weer niet te heftig. Nou, het bedrag viel me nog niet mee wat ervoor gevraagd werd. Maar uh, dankzij mijn biografie kreeg ik een, uh, een mooi voorschot. Dat heb ik helemaal in de aankoop van dat boek gestoken plus nog wat spaarcenten erbij moeten leggen. En nu staat er dus uh, te pronken in mijn kast. <laughs> maar ja, nu heb ik alle uitgaven van Elschot in mijn bezit. Wat moet ik nu nog verder... <laughs> Vick van der Rijt, radiodagboek van hem. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. En dit, uh, deze aflevering werd gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen de stelling in stand.nl. Die luidt, de ramp in Japan toont aan dat kernenergie te onveilig is. En we zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Gaan we zometeen doen, maar nu eerst Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. Een van de kernreactoren in het Japanse Fukushima... heeft korte tijd volledig droog gestaan. Er is nauwelijks nog koelwater en dat maakt de kans op een lek groter. Als de staven splijtstof te heet worden... kan er radioactief materiaal in de stoom terechtkomen. De leiding van de kerncentrale probeert nu opnieuw met zeewater... de temperatuur naar beneden te krijgen. Fraude met de internetbankieren is vorig jaar explosief toegenomen. De schade bedroeg een kleine 10 miljoen euro. Vijf keer zoveel als een jaar eerder... meldt de Nederlandse Vereniging van Banken... Om om fraude met de internetbankieren te bestrijden gaan de politie, het openbaar ministerie en banken meer samenwerken. Onder meer ABN AMRO, ING en de Rabobank werken daaraan mee. Bij uitkeringsinstituut EWUWV verdwijnen de komende jaren duizenden banen en bij de sociale verzekeringsbank honderden. Zo staat in een brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer. Hij wil dat de uitvoeringsorganisaties de komende jaren fors bezuinigen. En in Bahrein worden buitenlandse militairen ingezet om de rust in het land te bewaren. De regering heeft bevriende golfstaten om hulp gevraagd. En Saoedi-Arabië heeft duizend militairen gestuurd. Net als in andere Arabische landen zijn er in Bahrein massale protesten tegen de machthebbers. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. En vandaag praten we over de gevolgen van de ramp in Japan, want inmiddels is daar ook het gevaar van instabiele kernreactoren bijgekomen. In de rest van de wereld leidt daardoor het debat over kernenergie weer op. Het hele idee van het hebben van kerncentrales is altijd controversieel geweest. En nu zijn er natuurlijk inderdaad ook nieuwe stemmen die zeggen, moeten we er niet helemaal van afzien? Ja, het is natuurlijk heel lang gewoon stil geweest rond kernenergie in Nederland. Wij doen er deze dag alles aan om zoveel mogelijk mensen weer uh, ja, wakker te laten worden en te wijzen op de mogelijkheden om wat te gaan doen dan kan ook Europa, dan kan ook een land wie Duitsland niet einfach ter tagesordnung overgaan. Ik ga erover doorpraten met P van de Diederik Samson. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes in Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen. Hier komen ze. Als kerncentrales op een veilige plek staan, moet het kunnen. Nee. Deze problemen zijn nog maar het topje van de ijsberg. Ja, dat weet ik echt niet. Nee, dus ik, ik, ik hoop nee. En... Of moet ik dan nou zeggen uh, nee? Nee, dan moet ik zeggen nee. Nee, nee. Ik hoop dat het goed gaat. Daar ja. komt het op neer. Ja, ik snap het. En dan uh, keuze nummer drie. Het is goed dat deze week in Nederland een demonstratie tegen kernenergie gepland staat. Ach ja. Ach ja, dat is ook ja. Ach ja. Ja. Um, ik ga de stelling nog maar een keer voorlezen. De ramp in Japan toont aan dat kernenergie te onveilig is. En we zijn benieuwd wat u daarvan vindt. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt natuurlijk ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. Kunt u ook uw eens of oneens motiveren. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl En ook twitteren naar atstam.nl. De ramp in Japan toont aan dat kernenergie te onveilig is. Meneer Samson, eens of oneens? Nou het toont aan dat, het, uh, dat kernenergie risico's heeft. Dat wisten we overigens donderdag ook al... Voor dat de ramp zich voordeed, maar nu manifesteert zich het... en in die zin klopt dan de stelling. Het toont aan dat er risico's zitten aan kernenergie. Ja, ja. dat klopt. Ja. We, we, Dat zeg ik ook even namens heel veel luisteraars... denk ik zit er niet helemaal in. U zit daar veel beter in. Zeker ook uw, uw, uw verleden, hè, bij uh, Greenpeace. Ja. Uh, maar nu ook als, als Kamerlid, met dit in de portefeuille. Nog eens even uitleggen wat er nou precies gebeurd is... daar dit weekend, met die kerncentrale. Oeh, heel kort. Um, toen de aarde enorm schudde, ging de kerncentrale onmiddellijk uit. Dat doen alle kerncentrales in Japan. Dat is veiligheidsvoorschrift. En dat ging goed. Als een kerncentrale uitgaat, dan heb je in ieder geval niet meer... zo'n kettingreactie uh, die, die de kerncentrale zeg maar, steeds heter maakt. Maar hij blijft nog wel heel warm, omdat er uh, heel veel radioactiviteit in zit. En dat moet, uh, moet eruit. En dat is, uh, veroorzaakt enorm veel hitte. Daarvoor heb je pompen nodig. En die gaan dan ook gewoon aan. Op het moment dat de kerncentrale uitgaat, dan komt er een koelpomp in werking. Die draait op diesel, niet op elektriciteit, want de kerncentrale is immers uit. Uh, en die houdt het boeltje dan even koud. Ja. Dat ging heel goed, totdat een uur na de beving, die enorme vloedgolf kwam. En al die centrales staan, oh ironie, natuurlijk aan de kust... want die hebben dat zeewater nodig voor koeling. En toen uh, klapte die golf er bovenop. Waarschijnlijk, dat is helemaal niet duidelijk... is die toen die pomp uitgevallen, die dus de nakoeling verzorgde. En daar zijn eigenlijk alle problemen begonnen. Ja. Uh, dan is er niet genoeg koeling in die centrale. Dan wordt die warmer. Op een gegeven moment wordt die zo warm dat er stoom ontstaat. En dan staat er, ontstaat er op een gegeven moment zoveel stoom... dat de centrale dat in, dat die niet meer onder water staat. Nou ja, en je weet het zelf. Als iets niet meer onder water staat... dan kan het heel warm worden. Zo warm dat het zelf ook smelt. Dus dat het staal gaat smelten van de, van de reactorkern. Ja, dan, dan, en dan heb je de pop aan dansen. Mm -hmm. Tenminste, dan uh, ontstaat er een risico. Nu, tot nu toe zitten we nog... ik probeer ook enigszins nog geruststellend te zijn waar dat mogelijk is. Um, ja. Tot nu toe zitten we in een situatie dat er drie reactoren zijn... die iets te warm of veel te warm zijn. Maar in beide, alle drie, ondanks die enorme explosies... in twee van de drie, uh, is het vat... Ja. Waarin al die radioactiviteit gevangen zit, zeg maar. Dat vat is nog heel. Ja. En dat is ook de reden waarom wordt gezegd: van je kan dit ongeluk niet vergelijken met bijvoorbeeld Tsjernobyl in 1986. Nee. Dat klopt, dat is precies de reden. Kijk, in Tsjernobyl ging het niet om een centrale die uitstond, maar te heet werd. Nee, dat ging over een centrale die veel te hard aanstond, om het maar zo te zeggen. En op een gegeven moment in brand vloog. Want het andere verschil met uh, deze centrale is dat de kerncentrale in Tsjernobyl. Uh, die bevatte grafiet, dat brandt als een dolle, is dus gewoon koolstof namelijk. En het derde verschil, uh, de kerncentrale in Tsjernobyl had geen. Uh, containment had geen vat waarin het allemaal zit. Uh, dat was gewoon een betonnen gebouwtje. En toen daar het dak helemaal vanaf was, toen was het ook gewoon klaar. Ja, ja. Um, dat is wel een groot verschil. Je kunt dus ook met enige duidelijkheid stellen... dat Tsjernobyl kan zich hier niet nog een keer voordoen. Maar ja... Um, Tjernobyl was heel ernstig en op, op die schaal van, mm. van niks tot heel ernstig zitten nog wel ernstige ongelukken. Toch even eh, universitair hoofddocent, re reactorfysica aan de Technische Universiteit van Delft, meneer Jan Leen Kloosterman. Die zegt eh, dat de Japanse kerncentrales gelden als veilig. Ja, dat, dat zijn ze ook. Uh, ze zijn heel veilig. Ze kunnen een schaal bijna negen doorstaan en ze kunnen Bijna een tsunami van 10 meter hoog onder, doorstaan. En ja. dat zou ik veilig willen doen. Dus maar de vraag dat het, is: dat is het veilig genoeg? Ja, maar je kunt ja, helaas, zeggen dat het eigenlijk het, nog relatief goed is gegaan, dus daar. Ja, maar ik geloof niet dat je daar zoveel aan hebt als er alsnog een ongeluk gebeurt. Hè. Relatief goed ten opzichte van wat, er, wat hen overkomen is, dat ben ik onmiddellijk met ze eens. En ik, ik bewonder de Japanse techneuten en ingenieurs al jaren. Om hun bijvoorbeeld hun aardbevingsbestendig bouwen en dergelijke. Om hun discipline op het moment dat het dan misgaat. Want reken maar dat er nu de afgelopen drie dagen is gevochten door tientallen ingenieurs en techneuten om die reactoren koud te houden met alles wat ze hadden. Tot en met gewoon puur zeewater erin keilen. Dus dat bewonder ik allemaal. Maar ja, daar heb je natuurlijk in die end niet zoveel aan... als de rekening wordt opgemaakt en het gaat toch mis. Laten we toch even naar nou wat politieke reacties krijgen. Want uh, PvdA, maar ook GroenLinks, stonden gelijk klaar om te zeggen... nou, uh, kijk, dit geeft me weer eens aan hoe gevaarlijk kernenergie is. Ik, uh... Uh, de, ik kan me niet herinneren dat... ik spreek namens de Partij van de Arbeid. Ik zeg juist met opzet... kernenergie vonden wij op donderdag uh, te risicovol ja. om eraan te beginnen. Als je, ik zeg altijd, als je je kunt veroorloven om kernenergie als optie af te wijzen... Wijs het dan af, want er zijn verstandigere, betere en prettigere manieren... om aan je energievoorziening te voldoen. Um, en dat, maar dat is vandaag de dag, is, is dat standpunt nog steeds Goed, zo. Goed, de PvdA was ja. wat genuanceerder, laat ik het dan zo zeggen. Want ik zag mevrouw van Tonger, volgens mij wel onmiddellijk roepen van, uh, van die van GroenLinks. Uh, ook ja. trouwens vroeger van Greenpeace. Uh, die die uh, wel zei van nou kijk, uh, dat kan er dus gebeuren. Um, VVD-Kamerlid René Leegte zegt in trouw uh, de situatie is niet vergelijkbaar hier met uh, die in Japan. Wij hebben bijvoorbeeld niet zulke aardbevingen en tsunamis. Ja, dat klopt. Uh, zo'n aardbeving kan zich hier niet voordoen. En zo'n tsunami, ik zou haast zeggen... Engeland ligt voor de deur, dus dat, die houdt ze dan tegen. Maar um, uh, ja, dat betekent niet dat er niet iets anders kan gebeuren. En ik vind het niet zo verstandig om nu uh, de, de ramp in, in, in Japan, zeker niet op dit moment... want er zitten in Japan nu nog miljoenen mensen met een heel groot probleem... allereerst door die enorme vloedgolf die een inferno heeft veroorzaakt zonder weerga... en dan ten tweede nog door in de stress vanwege deze uh, nucleaire ontwikkelingen. Hoe groot dat probleem wordt, dat moeten al die Japanners maar afwachten... en om dan in de tussentijd en wel eens niet een spelletje nee. over kernenergie te gaan spelen... Niet, ik gewoon niet zo. Nee, ik vind, dat, dat, dat, dat, dat meen ik oprecht, kijk... Het feit dat zich een ramp of dat zich een ongeluk heeft voorgedaan in een kerncentrale, we wisten op donderdag dat het kon. En de essentie van een risico is dat het zich soms, en heel vaak niet, maar soms wel kan voordoen. Ja. En dan meteen gaan wijzen, ja, dat kan hier niet, of zie je wel hoe. Allebei is volgens mij niet ja. zo verstandig. Nou ja, leegte nog even. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja. ik zag op de BBC ook een deskundige. En in, in Buitenhof zat ook iemand die zei dat ook. Uh, die ramp die. Of de, de, de problemen daar nu met die kerncentrale. Je kunt zeggen, ja, dat is niet een ramp met uh, kernenergie. De centrales lekken niet, voorlopig. Nou, voorlopig niet. Maar dat is juist de essentie waar we nu met z'n allen, uh, wat mij betreft. Uh, met, gespannen op, op zitten naar zitten te kijken. Ik dacht, gisteravond ging ik met enige geruststelling... en ook bewondering voor nogmaals de nucleaire jongens in, in Japan uh, naar bed. En ik dacht, nou, ze hebben het toch voor elkaar. Wat een prestatie in zo'n omstandigheid. En dan vanochtend blaast gewoon zo'n hele reactor om. We hebben hier wel te maken met een kerncentrale die een probleem heeft. Die, dat probleem is niet veroorzaakt door een, een nucleaire oorzaak, zeg maar. Maar dat was hij ook niet in Tsjernobyl. In Tsjernobyl waren het gewoon drie stupide cowboy-ingenieurs die een experimentje gingen uitvoeren... met een megareactor, omdat ze dachten dat het leuk was. En dat liep helemaal uit de hand. Dus er is altijd een andere oorzaak. De essentie van het verhaal is, er zitten risico's aan kernenergie. Die zijn niet groot, die zijn zelfs heel erg klein... Maar als je kunt veroorloven om ook die risico's te vermijden... ja, doe dat dan. Ja. En u zegt, dat vinden wij eigenlijk altijd al. Dus dat kan ik nu ook wel gewoon zeggen. De, de ja. wel eens niet is discussie nu is misschien een beetje onkies. Ja, uh, ook, omdat die, ook omdat het... Ik vind het raar, ik hoorde net Angela Merkel zeggen... ja, ja precies. nou wat er in Japan is gebeurd, nou kunnen we niet meer door. Nou, dat dus zegt zelfs al, we gaan misschien hier wel kerncentrale sluiten in Duitsland. Ja, maar wist, wist de CDU en Angela Merkel dan op donderdag niet... dat er risico's zaten aan kernenergie? Kijk, ik snap het wel. Hè. Je kijkt naar die beelden, de schrik slaat je om het hart... en je denkt... oh. Alles behalve dit. En dus zeg je dit nooit uh, hier. Dat klopt. Maar de nadeel aan zo'n redenering... gebaseerd op, op deze gebeurtenis, is dat je over een jaar zegt... nou, het is al een tijdje rustig. Laten we maar eens weer een bouwen. Dat is niet de juiste manier om met de risico's van kernenergie om te gaan. De risico's van kernenergie zijn er. Dat bestrijden voor- en tegenstanders allebei niet. Ze zijn er. En sommigen zeggen, ja, ik wil het graag nemen. Of ik, graag, ik denk dat we het moeten nemen, dat risico, en anderen... Waar ik uh, bij hoor zeggen nee, als je het kunt veroorloven om het niet te doen en dat kunnen we in Nederland, doe het dan niet. Nee. Um, nou, net met die keuze van die, uh, van die demonstratie van de week, uh, ja. Actiegroep Borstelen 2 Nee en Milieuorganisatie WISE, die gaan woensdag uh, demonstreren tegen kernenergie. En u was wat um, uh, nou ja, ook nou, een beetje de, genuanceerd. Nou, ik gaf hem meteen uh, en dat past in de redenering die ik net ophield, net en uh, dus. Ik snap het heel goed. Ik snap het donders goed zelfs. Ik ben zelf actievoerder geweest. Ik zou er onmiddellijk op springen, denk ik ook. Echt waar. Um, dus de, de mensen van Wise of Borstelen, nee. Um, ik snap heel goed dat ze dat doen. Maar het is een beetje... Um, ja, meteen na zo'n uh, zo ramp uh, hierop wijzen... heeft het risico dat we over twee jaar allemaal zeggen... nou, het is, uh, er is niks gebeurd nog. Weet je wat? We beginnen weer aan kernenergie. Mm. Dus gaan nou niet ad hoc... Van centrale naar centrale uh, rennen. Kijk, wat er wel moet gebeuren, en dat is gewoon de voortgang der techniek... leer hier weer van, en dat zeg ik dan vooral uh, tegen de Japanse ingenieurs... want die hebben dit soort omstandigheden... leer hier weer van hoe je ze nog veiliger kan maken... zolang je ze dan toch hebt. Zorgen dan in ieder geval voor dat, het ongeluk nog dat de kans op een ongeluk nog kleiner wordt. En, en de, ure, de politieke afweging verandert niet. Kernenergie heeft een risico. En de vraag waar je voor staat als politicus... en dat moet iedereen beantwoorden... wil je het risico nemen... Of niet? Ja. De eurocommissaris van Energie wil ook overleggen met de lidstaten over de problemen met kernreactoren in het Japanse Fukushima. Is dat raadzaam? Ja. Nou ja, als je er op een technische manier naar kijkt, ook wij, wij hebben een aantal van die reactoren staan van General Electric. Uh, um, ook van hetzelfde, laten we zeggen, bouwtijd. Deze was wel heel oud. In, uh, Europa staan bijna geen centrales van deze leeftijd. 40 jaar oud, hè, geloof ik deze. Zeg bij behalve borstelen, want die heeft, uh, bereikt die leeftijd binnenkort ook. Uh, maar dat is dan weer een ander type centrale. Maar goed, als je ervan kan leren, doe dat dan alsjeblieft. Want die centrales zijn niet morgen allemaal dicht. Ik ben realist genoeg om te weten dat dat niet zal gebeuren. Ook niet in Europa. Dus leer er dan in ieder geval van, zodat je ze nog veiliger maakt. Maar nogmaals, de politieke discussie over kernenergie gaat eigenlijk... Want als ik zeg, als je, je kunt veroorloven om, om de keuze niet te maken... voor kernenergie, dan bedoel ik... als je uh, genoeg energie hebt gestoken in alternatieven. Ja. In, een, in bronnen van energie waar je wel van kan profiteren ja. zonder die risico's. Ja. Maar, en dat moeten we met als Europa zeker wel doen. Ja, maar nou, daardoor dan we tot nu toe doen. Maar u kent daar ook de argumenten van de voorstanders van kernenergie... die zeggen, ja, dat is allemaal achter, achterhoeden geveg, want dat, dat levert allemaal niet genoeg op en het is allemaal veel te duur. En... Ja, maar ook daar zit ontwikkeling in. Kijk, ingenieurs zijn tot veel in staat, zeg ik als ingenieur. Uh, <lacht> ze kunnen hele veilige kerncentrales bouwen... maar ze kunnen ook goedkopere zonnepanelen... en beter functionerende windmolens bouwen. En dat doen ze ook al 20 tot 30 jaar. En inmiddels zitten we bijvoorbeeld met windenergie... windenergie op land, maar ook op zee, tegen het punt aan dat het rendabel wordt. En dan bedoel ik, dan duurt het nog een jaar of vijf tot tien. Maar goed, dat is overzichtelijk inmiddels. Als je dan nog meer energie insteekt... de essentie van techniek is dat je, als je eraan gaat trekken... wordt het vanzelf goedkoper. En dat moeten we wel gaan doen. Japan heeft dat overigens ook goed ingezien. 20-30 jaar geleden al... Is, ligt, is de bakermat van de ontwikkeling van zonne-energie. In Japan is het helaas stilgevallen... omdat Japan door omstandigheden al bijna twintig jaar... in een economische crisis zit. Uh, al sinds 1992 groeit Japan heel langzaam... En daardoor is ook de groei van duurzame energie stilgevallen. Dat is doodzonde, want nu zit Japan met een groot probleem. Die centrales, ze zijn zich doodgeschrokken en terecht. Die hmm. zijn toch niet veilig genoeg en ze kunnen eigenlijk nog niet naar een andere bron toe. Het kabinet is er vol van overtuigd om een tweede centrale bij Borstelen neer te zetten. Tenminste, ik begrijp dat we de plannen daarvoor, uh, geloof binnen een maand of zo gaan zien hè, van meneer Verhagen, ja. de minister. Uh, hoe staat uw partij erin? Gewoon een heel hard nee? Ja, op donderdag zei ik al, als je kunt veroorloven om het niet te doen... doe het dan niet. Uh, en Nederland kan zich dat veroorloven. Dus de eindconclusie is, doe het dan niet. Zet je energie op betere bronnen van energie, duurzame vormen van energie... waar we overigens niet alleen milieutechnisch van profiteren... maar ook economisch. Kijk, zo'n kerncentrale, als je die hier neerzet... moet je hem in Duitsland bestellen en dan komt hij in plakjes binnengereden... op vrachtwagens uit Duitsland. Met alle ingenieurs die daarbij uh, horen. Want daar hebben we er in Nederland niet zoveel meer van. Als je je concentreert op offshore windenergie, om maar een voorbeeld te geven. We hebben de beste waterbouwers ter wereld. We hebben de grootste havens, we hebben het grootste stuk Noordzee, ondiep water, waar het altijd waait. Wij kunnen wereldspeler worden op het gebied van offshore windenergie. Dat is niet het belangrijkste argument, maar als je er ook economisch van kan profiteren, is dat natuurlijk wel lekker. Nou, doe dat dan. Hmm. We gaan kijken wat de luisteraars vinden. U gaat meeluisteren en komt straks bij u terug om die reacties door te nemen. De stelling dus vanmiddag is de ramp in Japan toont aan dat kernenergie te onveilig is. Voorlopig eens 56 procent, oneens 44, en en er is door 1770 mensen gestemd nu al. Stand.nl, goeiemiddag. Goeiemiddag, ik ben het Nou, ik ben het oneens met, met de standpunt, Want ik vind dat die, die, die, die, die, die, die kerncentrales niet, niet, niet zo vaak zijn. Want ze zijn goed beschaamd. Je, profit, je profiteert alleen de, te, de tegenstanders dan aan. Dus die tegenkerners die zijn. Je hoeft maar naar Duitsland te kijken. Wie is daar tegen? De, de, de, ik noem uw partij De Groene. Dus ja. in Duitsland. Ja. Die maken het kabaal ervan en daarom ben ik het oneens, want die zijn heel vrij zeker. Ze zijn, ze zullen, het is gevaarlijk, voor het leven, maar ze zijn zeker, die dingen. Ja, u vindt ook dat dat genoeg aangetoond is nu in Japan? Ja, ja dat goed. vind ik wel. Goed, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Met Martin Kroon, goeiedag. Dag. Ik uh, ben het heel erg eens met het genuanceerde standpunt van uh, Diederik. Ik uh, wil wijzen op de wet van Murphy dat wat fout kan gaan, op een gegeven moment ook echt fout gaat. Ook is de kans heel klein. En er wordt altijd door voorstanders gezegd, de kans is minimaal. Nou, nu in Japan zie je dat die hele kleine kans zich toch realiseert. En dan moet je ook kijken naar de factor mens. Dus de factor mens is nog veel moeilijker in de, te garanderen op lange termijn dan de factor techniek. Dat zag je ook bij de Boeing van Turkish Airlines. Er zaten drie piloten voorin en die hebben toch niet gezien dat er een ja. technische fout was. Waardoor dat vliegtuig automatisch een hele verkeerde koers... Ja. Voor... Maar, maar goed, voor hier hadden we in Japan vooral te maken met de factor natuur, lijkt me. Ja, maar... Je moet wel mensen inzetten om dat weer op te lossen. Die mensen zijn denk ik ten dood opgeschreven. Die zullen hele hoge stralingsdosis gehad hebben. En of het nog goed gaat is nog de vraag. Uh, wat er gebeurd is, is al eigenlijk uh, onaanvaardbaar. En was niet voorzien op deze manier. Dat zegt iedereen ook duidelijk. Ja. Maar ja, goed, je kan ook zeggen, en uh, die, die mening heb ik ook gezien dit weekend... Van eigenlijk is het allemaal nog heel goed gegaan. De hele boel had daar ook de lucht in kunnen vliegen. Dat weet ik niet, ik ben daar geen deskundige in. Maar ik wil zeggen, die kans die altijd zo klein geacht wordt... die kan zich toch manifesteren door onverwachte externe factoren. Ja. Wein, als we bij de Waddenzee of bij Vlissingen een kerncentrale neerzetten... en er zou een vorm van tsunami ontstaan, bijvoorbeeld door dat rotsen in Noorwegen afbreken. dat is in het verleden ook gebeurd... Dan heb je zoiets nee. ook hier in Nederland Goed. Dat is de kans klein. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Peters de Beeld. Ik vraag mij af: moeten we terug naar de tijd van de kolenmijnrampen? Moeten we afhankelijk blijven van olieproducerende staten? Ik denk dat er veel meer research moeten gedaan worden. Bijvoorbeeld in Delft, daar gebeurt het ook al. Op het gebied van veilig maken van kerncentrales, kijken hoe het kernafval geminimaliseerd kan worden. Dus ik ben het niet eens met de stelling. Nee. U, u, ziet, u ziet in kernenergie absoluut iets voor de toekomst, zegt u. Ja, maar die dat... windenergie van, de windenergie van Diederik Samson, die is nog lang niet verwezenlijk. Het is ook de vraag nee. of dat de verwezenlijke is. Er zijn genoeg tegenstanders van en mensen die daarover heel sceptisch zijn. Ja. Goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Rob Lust. Goedemiddag. Dag Rob. Ik heb meneer Samson nog nooit zo genuanceerd gehoord. Dat is, ook een, dat is een, waarschijnlijk een vorm van voortzijnd inzicht. Ik zou nog iets anders in het. Ik ben het dus eens met de stelling. Maar eh, Bosselen ligt onder de zeespiegel. Evenals het gebouw van de Koolvraag, dat ligt ook onder de zeespiegel. En wie garandeert mij en ons dat er de eerste 200 jaar. daar niet iets zal gebeuren. waardoor die boel daar onder water loopt en er soortgelijke dingen gaan gebeuren? Kernenergie hangt allemaal. is een vreselijk gecompliceerde vorm van energieopwekking. En het, het wordt ons iedere keer natuurlijk beloofd. Het afvalprobleem wordt ook nog een keer opgelost. Mm. Daar gelooft immers geen mens meer in. Want er is nog geen. U kunt natuurwetten niet uh, veranderen. De halveringstijd van bepaalde spullen is nou eenmaal zoals die ja. is. We zitten er jaren aan vast. Net zo goed als ijzer uitzet als het warm wordt. Dat kunt u ook niet tegenhouden. Dus uh, het is uit de... Ja, er waren gouden tijden natuurlijk voor de kernenergie lobby. Want er gebeurde niks meer. En ja, dit is, een, dit is nu een... Een uh, domper. Een domper. Voor die En ik zie ook in de, in de commentaren... Dan uh, beginnen dan weer mensen te schelden. Dat is uh, de, uit de hoek van de PVV natuurlijk. Want ja, dat is heel, heel na dat het nou dat de mensen weer, weer eens gaan nadenken... en nou. andere aspecten in het geweer brengen. PVV is voor kernenergie, volgens mij. Uh, inderdaad, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met mevrouw Van den Bergen. Um, ik wil dus een beetje op een andere manier er tegenaan kijken. Ik heb veel boeken gelezen, en dat waren dan... toen waren dat science-fiction-boeken. En dat was dus dan uh, verspreiden de wind... die uh, verspreiden die radioactieve stoffen... en Heel de weer, over heel de wereld. En dan, nou ja, dan denk je, goh, dat is een science fiction boek. Maar als je er nu eens over na gaat denken, ik wou daar graag een voorbeeld bij geven. Zomers, kijk ik soms uit het raam, en dan ligt heel de auto onder rood zand. Ja. En dan denk ik ook, onder er voor zand hier Sahara zand Sahara-zand he, heet en dan dat toch? Ja, dat is Sahara-zand. En dat ja. ligt toch ook een heel eind uh, van ons vandaan. Ja. En, met, met andere woorden, u zegt eigenlijk van uh, niet aan beginnen. Ja, niet aan beginnen, maar ik, ik verbaas me er zo over... dat de mensen in onze tijd, die zijn zo ontzettend knap... hebben die nou niet, ander, niet iets anders uit kunnen vinden... als dat vreselijke radioactieve spul. Mm -hmm. Er moet toch wel iets anders bestaan? Nou ja, ja Samson ze zeggen inderdaad windenergie of uh, zonne-energie. Waar, ja, ja of misschien toch wat anders, want de mensen zijn knap genoeg. Ja. Goed. Ik vind het in, in ieder geval uh, heel onrustbarend. Dat moet ik er wel bij zeggen. Goed. Dank u voor het bellen, mevrouw. Stand.nl, goedemiddag. Uh, goed met de haas Breda. Ja, ik heb een en ander gehoord. Wij kunnen naar mijn gevoel kernenergie nog zomaar niet missen. En waarom niet? Per seconde komen er drie mensen bij. En uh, dat, is, dat kan je allemaal niet behappen uh, door, uh, met, met kolen en steenkool en, en, en wat windmolen. In de hele wereld, hè, mag ik hopen. In de hele wereld, Toch niet wereld, niet ja. in Nederland alleen. Nee, nee, nee. Nee, Nee, nee, okay. nee, nee, <laughs> nee, nee gelukkig niet. Nee. nee. He, maar goed, wij, wij, wij, zitten, wij zitten met iets te kijken waarmee het probleem is uiteindelijk het moeten accepteren van die kernenergie. Dat komt... Ja. Uh, ...omdat wij op deze wereld zitten met 7 miljard mensen... ...terwijl er duurzaam maar plaats is voor 3,5 miljard mensen al dus over bevolking.nl. Als je, als je dus met, zeg maar, met duurzame energie dat die mensen zou willen bedienen, dan lukt je dat niet, zegt nee, u? Nee, de, nee dat, de, de, zulke aantallen nooit. Dus kijk, als wij gelijk in de komende vijfde honderd jaar teruggaan van 7... Miljard naar ongeveer 3,5 miljard op een gegeven moment, dan kan, de, de, wat mij betreft, de kernenergie de eerste zijn die afvalt. Ja. Goed, dank u wel voor het bellen. Uh, Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met Fred van der Laar. Dag. Kernreactoren kunnen alleen verplaatst worden in een veilige omgeving. En dan moet men kijken naar de geologische hoofdstructuur. Als aardbodems gaan verschuiven en het gebied is vulkanisch... dan kun je inderdaad een tsunami verwachten. Dus waar je ook die kernreactor plaatst, dat moet in een vulkanisch vrij gebied. Ja, maar zou dat dan bijvoorbeeld in Nederland kunnen zijn? Er is sprake van een tweede centrale in Borselen. Maar dan moet men eerst de geologische hoofdstructuur structuur bestuderen. Ja, goed. Dat, die moet veilig zijn. Anders kan zo'n kernreactor uh, zakken. En dan krijg je hetzelfde geval als daar in Japan. Ja. Dank, u voor het, uh, dank u voor het bellen. Uh, ik ga terug naar uh, Diederik Samson, die heeft meegeluisterd uh, naar de reacties van, uh, van al deze mensen. Meneer Samson, wat is uw mening? Nou ja, de meeste reacties snijden gewoon hout. Uh, kijk, uh, mevrouw zei van ja, het kan nog allemaal niet met die windenergie. En niet vandaag. En helaas ook nog niet morgen... Uh, maar het komt wel naderbij. En de essentie van politiek en de maatschappij is natuurlijk... dat je het ook zelf naderbij kan brengen. Door er gewoon meer in te investeren. Dat zullen we moeten doen. Ondertussen kan Nederland zich veroorloven... om uh, een andere tussenoplossing te nemen. Een tussenoplossing is het. Beter wordt het nooit. Uh, dus, uh, maar wij hebben gas tot onze beschikking. Daar kunnen we veel mee. Dat is relatief schoon. Laten wij dat nou doen en die periode... Uh, naar de echte oplossing zo kort mogelijk maken. En dat geldt ook voor Japan. Alleen die hebben op dit moment nog nauwelijks een alternatief voor handen. En de, de meneer aan het einde zei... ja je moet ze gewoon niet bouwen op een aardbevingsgevoelig gebied. Heel Japan is aardbevingsgevoelig. Ja. Er is geen plek in Japan die dat niet is. En ze Ik hebben daar zeggen... geen, geen natuurlijke energiebronnen? Dus die, die nee, ze hebben, wel... geen, ze hebben geen olie, kolen en gas. Ik zou niet zeggen ze moeten wel, maar ze hebben deze keuze gemaakt. Uh, ze hebben daar hard hun best voor gedaan... ook om die keuze uh, een beetje veilig uit te voeren... Ja, het is er niet helemaal gelukt, althans niet genoeg. Want ik denk niet dat in Japan mensen nu gerust zijn... op de nucleaire toekomst van dat land. Um, ze hadden plannen voor nog meer centrales. Ik denk dat Japan ook... Uh, de, wat mij betreft, juiste richting in gaat slaan. en veel harder gaat inzetten op duurzame nou. energie. Over die duurzame energie, die, die meneer die daar. Uh, ik dacht, de voorlaatste was het die erover belde. die zei van. die had het op een of andere website gelezen. Hè, dat uh, met de duurzaam, als je alles duurzaam zou willen doen. dan kan je niet eens de hele wereldbevolking bedienen. Dus je hebt altijd kerncentrales nodig. Nou, dat is, dat is, dat is niet waar. Het is wel een enorme klus. want um, om even een vergelijking te geven. wij steken als wereld met z'n allen. 100 miljoen vaten olie per dag in de fik. Dat is een stadion de Kuip elke tien minuten. Poef, elke keer weg. En dat yes. moet je dan allemaal vervangen door duurzame energiebronnen. Dat is bijna, dat, je zou bijna niet weten waar je moest beginnen. Maar een andere vergelijking. De zon geeft ons in een uur meer energie... dan we als wereld in een jaar kunnen opmaken. Dus we hoeven er maar een klein beetje van te grijpen... met behulp van zonnepanelen, maar ook met behulp van windmolens... want dat is een vorm van zonne-energie uiteindelijk... of biomassa-centrales... En dan kun je met z'n allen, met 9 miljard mensen... zoveel worden we hier op deze aardbol... kun je in grote welvaart, in redelijke luxe... en met een goed etenpatroon... kun je uh, gelukkig heel lang voort. Maar, zover zijn we nog niet... daarvoor moet nog het een en ander worden gedaan... met name het ontwikkelen van nieuwe bronnen van energie. Ik ben optimistisch over wat mensen allemaal kunnen... maar we moeten het wel gaan doen. Hmm. Ja, Intussen zijn we dus afhankelijk van allerlei vage regimes... in, in Arabische landen uh, ja. en, enzovoort. Ja, daarom, is, daarom is de keuze tussen kolen of uranium, zo heette vroeger het ministerie notabene. Het departement van kolen en uranium had je binnen het ministerie van economische zaken. Ja, Dat is een non-keuze, want je wil ook niet kiezen voor kolen. Maar dan heb je klimaatverandering en je wil ook niet kiezen voor olie... want dan heb je afhankelijkheid van Gaddafi en andere engers. Ja. De enige keuze die we uiteindelijk hebben voor onze kinderen... voor de duurzame toekomst, is een duurzame energievoorziening. En die kunnen we bouwen, echt waar. Alleen, het, het zal niet makkelijk zijn. Nee, duidelijk. Een genuanceerde Diederik Samson, hoor u. Het werd opgemerkt he, door de luisteraars ook. Ja, ja, ja. daar moet ik me zorgen gaan maken, vrees ik. Ja. Maar goed. Bedankt voor uw bijdrage aan stam.nl. Uh, er zal ongetwijfeld nog heel veel over gesproken worden over deze kwestie. Uh, al was het alleen maar omdat we nog steeds onzeker zijn... over wat er nou precies daar aan de hand is in Fukushima. De ramp in Japan toont aan dat kernenergie te onveilig is. Ik ga nog maar een keer klikken om de officiële uh, tussenstand te melden. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. 57% oneens, 43% is het... Uh, uh, Nee, sorry, 57% eens, 43% oneens, 1953 mensen hebben er gestemd. Uh, op 1 april viert Stam.nl zijn 10-jarig jubileum. Dat gaan we doen met een uitgebreide jubileum-uitzending. Maar ook op de site zijn er allerlei speciale acties. Zo kan iedereen zijn of haar eigen stelling indienen. En die maakt dan kans op een daadwerkelijke uitzending, dus op de radio. Ze dus maakt u zich al tijden druk over grote maatschappelijke thema's. Ik noem bijvoorbeeld hondenpoep. Uh, nou, wat kan je nog meer? De paddentrek hoor ik vanmorgen op de radio. Ook zo'n mooi onderwerp. Uh, dat is gekkigheid natuurlijk, u mag het zelf allemaal zeggen. Doe dan mee aan onze jubileumprijswagen. Kijk daarvoor op stand.nl, de website voor meer informatie. Zometeen na twee is er Dit is de dag. Hier is Thijs van der Brink met de onderwerpen. Ja, we hebben onder andere uh, Peter Bakelmans te gast. Dat is een, een Vlaamse pastoor die in Japan woont en werkt. En met hem gaan we praten over waar de Japanners uh, troost vinden in dit soort dagen. Uh, welke religie hebben ze daar en hoe werkt dat dan? Daar gaan we over praten. En verder is de uitzending in zich heel gewijd. aan een terugblik op uh, tien jaar geleden brak de MKZ-crisis uit in Nederland. Uh, wij gaan daarover praten. Wat gebeurde er toen precies in Kootwijkerbroek? Is het nog steeds een open rond? Want is het daar nou wel of niet echt geweest? Daar gaan we over debatteren. En hebben we er iets van geleerd? Ja. Gaat het nu beter? We gaan het allemaal horen zometeen na twee. Dit is de dag van de EO. Thijs van den Brink en Elsbeth Gruutke presenteren. Ik wens u een prettige dag verder. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Het laatste nieuws. Een vreselijke dag voor Japan. Everything is gone. Oh, let het aantal slachtoffers is nog onduidelijk. Verslaggevers ter plaatse. De hele dag zijn er hier na schokken. Feiten en emoties. Ontwikkelingen op de voet gevolgd. Het grootste nieuws hier gaat met name over die kerncentrales. Alle ins en outs. Over kerncentrales, over kernreactoren. 8,8 op de schaal van Richter. Het is indrukwekkend. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 kijk op kpm.com/zakelijk of bel 0800 0105 ook voor de voorwaarden Dit is Radio 1